Die stomme knopen weer niet los. Dat valt tegen, hè. Ja, doe in het vervolg eerst uw slaapkleed uit. Voor je mij lastig valt. Ja, ja zeek, ze ze verstrekt iets kapot. Oh leuk, Oh le. Schat, je krijgt van mij wel een nieuw. Kom, actie. Dan moeten we moeten van profiteren, hè. Ja. Oh, nee, nou ja, ja. En, dus, Hey verdomme, geen paddiefakker, daar zijn de vallen van Sea Village. Uh, dan zal ik er maar meer op houden, uh, zeker. Uh, uh, sea Village. Wij brengen de zee op je bord. Dag, ik dacht. Proef onze vernieuwde zeewolf à la Provençal Nu tijdelijk in extra grote Die Sea Village reclames elke morgen, die beginnen ferm op een zenuwen te werken. Zeewolf à la Provençal uit de Diepvries, het idee alleen al. Je zei die Normandische tong, gelezen van drie weken geleden al vergeten. Cool. was dat Diepvries? Ja. Dat kan niet. Jawel. En die waren trouwens ook van Sea Village. Ja. Allee, weet je nog, Peter, Je vond ze zo smakelijk dat je daarna niet van mij kon afblijven. Ja. Je werd zo content van het eten dat we dat direct moesten vieren van nu. Je ja. hebt me anders niet tegengehouden, hè, schatje. Nee. En geef toe. Seks in de keuken. Waar <lacht> kun je beter zijn? Ik bedoel, voor het duveltje achteraf. Oh, jij onnoze Had <lacht> mm. jij dat trouwfeest waar jij vanavond absoluut naartoe moet... Ja. Dat is toch bij de grote baas van Sea Village, hè? Of niet? Ja. Ja, zijn zoon trouwt, waarom? Heel goed. Ik zal daar eens langs mijn neus wegvragen... wat ze allemaal in die saus van die tongfilets doen. Dan maken we die vanaf nu elke dag Ja, zelfs. zie maar dat u gedraagt daar, hè? Dat moet jij nu juist niet tegen mij zeggen, hè, schat. Dat weet je toch al lang? Oh, ja. Hai, kom hier, normandisch tongfiletje. Dat ik u <laughs> verder opet, op die drukte. Met al rust. Oh. Goeiemorgen, meneer nou. de Meijer, met de receptie. Meijer? Oh nee, verdomme, wat u doe ik? U was het... gevraagd om rond half negen was... gewekt te worden? Wat lief? Half negen? Hm. Uw ontbijt komt er meteen ja, aan, meneer. Ja, dank u wel. Verdomme, ik moest... Hey. Hey, is... mm. dat, dat plakt hier allemaal. Hey. Mm. Wat heb jij gedaan, de Meijer? Mm. Godverdomme, wat heb jij met mij gedaan, jong? Mm. Oh, shit. Ik moest al lang beneden zijn. Waar is mijn slip? Uh, waar is mijn slip? Waar is, is mijn slip? Dan, jong, Domme. Oh. Ik moest al lang beneden zijn. Uh. Dat is toch heerlijk, hè. Zullen we lekker op het gemak kunnen ontbijten. Oh, jij mist Sarah en Simon niet. Nou, toch wel, kindje, toch wel. Maar het uh, is iets anders, hè. Ik ga nog eentje met kalkoenfilet eten. Ja, Bob. Ja, Bob ja, ja, jij krijgt ook iets. Arvind. Easy. zeg. ik ons ma eens bellen? Nou, om te vragen wat voor weer het kinder is. Oh nee, om te vragen of ze niet te lastig zijn. Volgens uw ma zijn de kinderen nooit lastig als ik niet in de buurt ben. Dat is waar. Oh, pas op, Peter. Ga ik met uw mouw in de boter. Oh. Wat heeft er voor merken nu weer gebeten? Hij is verdomme een uur te vroeg. Ah, meneer was niet van plan om vandaag op tijd te gaan werken. Nee, want meneer was eigenlijk van plan, zelfs nog wat met u te gaan spelen. Oh ja? Ja, ah, we moeten het maximum halen uit die twee weken, schatje. Niks aan te doen. Alleen oh, Aan ah, u mijn niet liggen, hè? Ja. Oké. Ja. Juist op tijd voor een triootje, ja? Oh god, verdomme! Wat komt jij hier doen? Hanneke, zie hier eens. Zie, ze was hier binnen gewoon, hè? Guido! Je staat nog altijd scherp, Pieter, dat doet me genoegen. Ja, ja, Bobby, jij precies ook, Deug niet. Hè? Wacht, ik heb iets speciaals bij voor u. Hier. Oh, wat is dat voor iets? Dat komt uit Alaska, Pieter, dat is een bewerkt walvisbod. Dat gebruiken ze daar onder meer om de tanden van hun poolhonden gezond te houden. Daar ga ik, hè? Guido! Blij terug te zien. Ja! Oh, ah. meisje! Goh, maar je ziet er geweldig uit. En Vind je niet, Pieter? Ja, ja. En en en zo slankje Guido, mijn. kom kom kom zitten, hè? Oh mijn, je wat is dat? Een cadeau, dat is voor u. Het is maar iets kleins, hoor. Is klein zo. Is kleins? zo? Dat, dat weet ik bijna een kilo. Oh, mm -hmm. oh Peter, zie, oh, zo schoon. Ja. Oh, zie, dat zijn schitterende stoffen. Oh en die kleuren. Oh dat groen hier met die zwarte motiefjes. Oh, waar komen die vandaan, Gido? Uit Indonesië. Kalimantan, dat is het vroegere Borneo. Het zijn originele batikstoffen. Ik heb ze daar laten maken. Een ongelooflijk knappe techniek gebruiken ze daar. Oh, en die rode hier met die blauwe strepen. Oh, Pieter, Zees. Oh, daar ga ik een kneken van laten maken. Ja, is dat niet iets te doorzichtig, mevrouw de substituut? Oké, okay, Pieter, dan laat ik er... Een slaapkleetje van maken, hè? Eentje zonder knoppenkust, speciaal voor u? Ja? Ah, zo, hij laat u dus nog altijd niet met rust. <laughs> nee. ja, ik kan hem geen ongelijk geven, hoor want je ziet het stralend oh, uit. stralen. Dank u. Zeg, waar zijn Sarah en Simon? Ah, die zijn voor twee weken met hun grootmoeder naar Creta. Oh, Guido, ik ga verschieten als je ze terug gaat zien. Die zijn nogal eens gegroeid op dat jaar dat jij bent weg geweest. Oh, hè? is meneer maar een jaar weg geweest? Dat is raar. Het Voelt aan als een eeuwigheid. Je hebt me dus heel hard gemist. Geen moment, beste vriend. Oh, uit het oog, uit het hart. hè? En zeker als je van vandaag op morgen verdwijnt... zonder mij voor te bereiden, gelijk jij gedaan hebt. Dat weet hij niet, hoor Guido. Hij is heel blij dat je terugziet, hè schat? Ah, Bon. En wat heb je voor mij meegebracht van uw wereldreis? Ik vrees het ergste. Uh, o oei, sorry. Ja. Ik, ik geloof het of niet, maar ik ben u glad vergeten. Tja, wat wil je? Hè? Uit het oog, uit het hart. Je zegt het zelf... Nog zo'n flesje zeker, Christian. Ja, ja, ja. En laat nog maar wat oesters aanrukken, hè. Een champagne ontbijt zonder roesten, dat is gelijk... Ja, gelijk wat. Ik zou het niet weten. <laughs> en dat voor een topman uit reclame. Proficiat. Jongeman. Meneer. Uh, breng ons nog maar zo'n fles, hè. En vervang dat ijs ook maar eens. En breng ons nog een dozijn Finkreuz, of Nee, nee, nee, mag er twee dozijn dan. En uh, mag dat ook op de rekening van uh, International Media and Impact, uh, meneer? <laughs> Wat is dat voor een vraag, hè, brave jongen? <laughs> Sorry, meneer, ik werk hier nog niet zo lang. Nee. Verder nog iets? Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> mag dat ook op de rekening? <laughs> Wat lopen er toch ongelofelijke losers op de wereld. <clears throat> zeg, zeg, vies, ja, niet direct omkijken, ja. nee, maar we moeten die Amerikanen eens bezig zijn met hun oesters. Ja. <laughs> Zie maar dat ze niet zien lachen en Steve, we moeten daar nog zakken mee doen. <laughs> Het zit daar nog niet te veel mee heen. Ik heb die gasten al lang in mijn binnenzak. is ja. een is van oesters gesproken. Waar blijft u, Valerie? <laughs> daar is ze. Ola, daar. Ze ziet er niet goed gezind uit. Christian, Steve. Ah, Sorry dat ik een beetje te laat ben. Hè. Is die koffie nog warm?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 Sorry, maar uh, dan had je wel uw slipje niet naar hem moeten zwieren, hè, schat? Hey? <laughs> Heb ik je met mijn slipje naar hem gehoord? Niet aan mij. Hoort je dat, oh. Ze weet het zelfs niet meer. <laughs>